De Amerikaanse president Obama wil meer belasting heffen om banen te scheppen en het begrotingstekort terug te dringen. Vooral rijke Amerikanen moeten meer belasting betalen, blijkt uit de belastingvoorstellen van Obama voor volgend jaar. De president wil ruim 1100 miljard euro meer binnenkrijgen. Of de plannen doorgaan hangt af van onderhandelingen tussen het Witte Huis en het Congres. De democraten van Obama willen dat welvarende Amerikanen meer bijdragen. De republikeinen vinden dat de overheid minder moet uitgeven. Het moet makkelijker worden voor winkeleigenaren om aangifte te doen naar winkeldiefstal. Ze krijgen de mogelijkheid om meer via internet aangifte te doen. Minister opstelte wil ook een proef beginnen waarbij opsporingsambtenaren worden ingeschakeld om camerabeelden te bekijken, getuigen te horen en zo nodig procesverbaal op te maken. Bedrijven leiden jaarlijks ruim een half miljard euro schade door diefstal en criminaliteit.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 Het weer geleidelijk droger, vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen eerst nog een buis, middags vrijwel droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden we onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Wie has züchtje nu? 6.9. Vie city i live in the city of angels lonely as i am together with